Vijf uur, het NOS-journaal, Liselotte Thomassen. Demissionair premier Schotten van Curaçao nog altijd in het regeringsgebouw. Zware gevechten in Syrië gaan door en parachutist omgekomen in Groningen. <hazien> Op Curaçao zit demissionair premier Schotten nog altijd in Fort Amsterdam, het regeringsgebouw in Willemstad. De minister van Financiën is bij hem, de andere ministers zijn even naar huis. Het is hun bedoeling om later terug te komen, maar ze worden waarschijnlijk tegengehouden door agenten. De politie op Curaçao heeft zich achter interim premier Betrian geschaard... Die werd gisteren door de gouverneur benoemd, maar demissionair premier Schotten weigert plaats te maken. Hij wil in het regeringsgebouw blijven tot de verkiezingen van 19 oktober. Schotten heeft nog geen contact gehad met interim premier Betrian. Volgens Schotten is er sprake van een staatsgreep waar Nederland achter zit. Troepen van president Assad bestokken ook vandaag bolwerken van de opstandelingen in Syrië. Bij het geweld zouden gisteren en vandaag in heel Syrië al meer dan 200 doden zijn gevallen. Vooral in Aleppo, de grootste stad van Syrië, wordt zwaar gevochten. Gisteren ontstond in de eeuwenoude markt van Aleppo een grote brand die veel winkels verwoestte. Of de brand nog steeds woedt is niet duidelijk. De oude binnenstad van Aleppo staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO... Morgen bespreken deskundigen in Cairo hoe de vernietiging van cultuurschatten in Syrië kan worden beperkt. De politie in Limburg heeft gisteravond een opmerkelijk transport van de A67 gehaald. Bij Venlo reed een autotransportwagen met daarbovenop een pick-up, met daarbovenop nog eens een SUV. De bestuurder van de transporter kwam uit Essen in Duitsland.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 Wat er precies misging met de parachute is niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde op het vliegveld van Oostwold. Veel mensen hebben het zien gebeuren. Zij krijgen slachtofferhulp. In Turnhout in België is een man ingereden op een woning. Hij reed in een auto met een Nederlands kenteken. De bestuurder werd vroeg in de ochtend door de politie aangehouden voor een alcoholcontrole. Hij negeerde de stoptekens van de agenten en reed door. Even verderop knalde hij tegen het woonhuis. De schade aan het huis valt mee. De man vluchtte zijn auto uit een rende weg, maar kon even later worden aangehouden. In Bangladesh hebben woedende moslims zeker tien boeddhistische tempels in brand gestoken. De betogers protesteerden tegen een foto op Facebook die de islam zou beledigen. Die foto zou door een boeddhist op de site zijn gezet. De demonstranten gingen in groepen de straat op... en staken huizen en winkels van boeddhisten en tempels in brand... De gebedshuizen zouden honderden jaren oud zijn. De Bengaalse politie zette extra mankracht in om de situatie onder controle te krijgen. Dat lukte vroeg in de ochtend. De man die de omstreden foto op internet heeft gezet is door de politie in veiligheid gebracht. In Oostenrijk zijn bij een ongeluk met een klein vliegtuig in de buurt van Innsbruck zes doden gevallen. Twee mensen hebben de crash overleefd. Het tweemotorige toestel was vertrokken uit Innsbruck en was op weg naar Spanje. In de buurt van het dorp Mueltaal stortte het toestel neer en vloog in brand. Vanwege het slechte weer kon een helikopter met reddingswerkers niet bij het vrak komen. De hulpverleners moesten er naartoe over de weg. Over de oorzaak van het ongeluk in Oostenrijk is nog niets bekend. In de eredivisie heeft FC Groningen thuis met 3-2 gewonnen van Roda JC. Michael de Leeuw maakte alle Groningse doelpunten. Zijn derde goal viel in de laatste minuut van de blessuretijd. Pax Wolle won zijn eerste wedstrijd dit seizoen met 1-0 bij Willem II... en AZRKC eindigde in Alkmaar in een 3-3 gelijkspel. De wedstrijd tussen VVV Venlo en PSV is nog aan de gang. Het weer vanavond en vannacht raakt het in het westen en noordwesten steeds meer bewolkt. In het zuidoosten blijft het vrij helder. Morgen in het zuidoosten een zonnige periode. In het westen en noorden bewolkt en af en toe wat regen of motregen. Het wordt 16 graden op de Wadden tot lokaal 19 in het zuidoosten. De dagen daarna blijft het wisselvallig met vooral op woensdag flink wat regen. ANWB Verkeersinformatie op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... staat tussen Knopendiemen en Muiden 2 kilometer. Na een ongeluk is daar de rechte reis ook dicht. Geeft veel vertraging richting Amsterdam... tussen Gooi Meer en Knopendiemen staat 7 kilometer. Op de A9 ook maar richting Amstelveen... tussen de knopende Polderplein en Raasdorp 4 kilometer. En op de A58 Breda richting Tilburg... tussen Bafel en Gulze 3 kilometer.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 Zeven minuten over vijf waar, waar beginnen. We zeggen we al uren wel eens. Maar we hebben nog maar één live sportevenement. Dat is VVV psv Bastiglen. Het is 0-2 geworden. Oh. Dat uh, gebeurde tijdens nieuws. Opnieuw Mertens de doelpunten maken. Prachtige goal met de buitenkant van zijn voet vanaf de rand van het strafschopgebied. Hij staat ook een beetje aan de rechterkant. En tilt de bal met heel veel gevoel over de keeper in de verre hoek. Die heeft echt geen schijn van kans, maar een paard is 2-0. En Linse zal de goal zich aanrekenen, want die laat zich terwijl VVV rustig denkt te kunnen opbouwen... heel makkelijk door Strootman van de bal zetten. En dan gaat het snel, tik, tik, via Van Bommel de bal naar Mertens en 2-0. En ja, dan heeft VVV toch een probleem, want de kansen zijn er geweest... maar de goals vallen dus aan de andere kant. Zo meteen gaan we terugkijken op de wedstrijden die eerder vanmiddag werden gespeeld. Eerst even een berichtje over Yvendor Snow, hij is weer thuis... Middenvelder van NEC bracht de nacht in het ziekenhuis door... nadat hij gisteren tijdens de uitwedstrijd tegen Feyenoord onwel was geworden. In het ziekenhuis is snel onderzocht... en de resultaten daarvan zullen komende week bekend worden gemaakt. En dan op Tilburg, daar eindigde Willem II tegen Pex Zwolle in 0-1... door een doelpunt van Van Hintem. Het was een zes En Het werd een zware middag voor een menig Willem II supporter. Jurgen Steppel, de trainer van de Tricolores, in gesprek met Jeroen Guter. Jurgen, waarom gingen jullie pas zo laat in de wedstrijd voetballen? Goeie vraag. Uh, ik, ik vond dat we de eerste helft wel hoger op druk zetten, maar dat de linies veel te ver uit elkaar waren. Daar kon uh, niet echt gebruik van maken, vond ik. Maar waren wel de betere ploeg. De tweede helft hadden we een ander strijdpan. Uh, en dat we lagen binnen één minuut in de prullenbak. En ik zei tegen uh, collega's op de bank van uh, misschien is dit wel goed. Misschien komt er nou wel een beetje. Uh, uh, sluit de angsten misschien uit. En kunnen we misschien gaan voetballen. Nou, dat is daarna be een beetje geluk. Al vond ik uh, dat het meer opportun was dan, uh, dan goed voetbal. Maar toch, die nervositeit, speelt die een rol uh, in de manier waarop je zo'n wedstrijd begint? En uiteindelijk uh, dat je dat van je afschudt in de slotfase als je al achter staat? Ja, ja, ja, goed. Ik denk dat beide ploegen daar wel wat last van hadden. Van de nervositeit. Ik heb altijd dingen gezien, ook bij uh, de tegenstander die, uh, die normaal daar niet zijn. Ook bij mijn ploeg. Ik heb uh, uh, een aantal jongens die de bal alleen maar naar voren schoten. Ja, dat, daar ligt volgens mij niet onze kracht. En. Uh... Ja, waar dat uh, mee te maken hebt, dat zal ik eens morgen, morgen eens vragen. We hebben er wel op gehamerd, maar goed, uh, die jongens uh, in het veld bepalen dan de keuze. Wat betekent dit uh, voor je ploeg? Oh, nou, een, een, een behoorlijk tikkie. Ja, want jullie hebben van de week ook al voor de beker verloren van Dordrecht. En dan nu van Pek -Zwolle. Dat moet uh, mokerslag op mokerslag zijn. Ja, nou goed, de beker waar we weer vergeten, het is dat jij er nu weer over begint. Maar deze, maar deze is met name heel zuur en, uh, en heel vervelend... Uh, want er had meer in gezeten, denk ik. Maar ja, goed. Uh, het is een uh, vervelende dag. Laten we het allemaal ophouden. En uh, morgen moeten we weer verder. Je bent behoorlijk boos geworden afgelopen week na die uh, nederlaag tegen Dordrecht. Heb je uh, in ieder geval de goede bedoelingen teruggezien vandaag in het veld van de spelers? Of uh, leidt deze prestatie opnieuw uh, tot uh, razernij? Nee, nee, nee, nee, dat vind ik niet. Ik, uh, qua voetbal uh, denk ik wel dat het, uh, dat het beter moet en beter kan ook. Ja, qua inzet en strijd denk ik dat je met name de tweede helft de jongens niet, niets kunt verwijten. Uh, dus ja, dan, dan heeft het weinig zin om daar uh, weer in uit te barsten, lijkt mij. Is het misschien gewoon een kwestie van niet beter kunnen? Nou, ja, we kunnen wel beter, want dat hebben we laten zien. Dus je haalt niet het niveau dat je kunt en wilt halen? Nee, nee dat, uh, dat klopt. En, en waar het dan aan ligt, dat, uh, ja, dat zullen, uh, daar zullen we morgen weer eens over praten. Misschien, uh, misschien heeft het inderdaad wel te maken om uh, de angst om, om, uh, om, de, om te verliezen of, of niet te winnen. Ja, goed, uh, dat heb ik van tevoren gezegd. Je moet, uh, je moet niet aan wedden denken, je moet denken aan, uh, aan uh, je taak uitvoeren. En dan wordt het binnen binnen makkelijker. En uh, zorgen dat we gaan voetballen. Dat hebben we vandaag denk ik met name in de eerste helft nagelaten. Jurgen Streppel zei dat, de coach van Willem II, die misschien geen laatste staat. Want het zou ook VVV kunnen worden, Bas Tichler. Ja, het is uh, 2-0 voor PSV. Dat uh, ja, dan toch vlak voor rust, want daar zitten we de schaapjes redelijk op het droog gelijk te hebben. Vlak voordat Mertens 2-0 maakte. Hij maakte ze allebei trouwens. Maar vlak voor de tweede van Mertens was bijna 1-1. Nwofor, die zich een beetje verkeek denk ik, op de rebound van een schot van Linsen. Daar kreeg Waterman nog net een vuist tegen. Maar die rebound viel precies voor zijn voeten. Maar hij schoot naast. Nu PSV met opnieuw een grote kans. Mertens had dan eigenlijk zelf kunnen schieten. denk ik, Maar heeft bij de tweede paal een Narsing gezien. En probeert dan de bal daar nog te brengen. Dan zit er een van de VVV-verdedigers tussen. Zo heeft PSV al een keer eerder een kans verspild. Vlak voordat het 2-0 werd, toen Rietsmaier doorliep aan de linkerkant. En eigenlijk keurig werd bediend door Toivonen, zelf had moeten schieten. Maar voor het doel Lens zag en dacht, nou dan probeer ik daar de bal maar te krijgen. Dat lukte niet. Hoekschop voor PSV wordt genomen, weggekopt. Ja, wat heet weggekopt? Eigenlijk door een van de spelers van VVV, dat is Meeuwers geweest, over het eigen doel gekopt. En dan bij de tweede paal doet VVV de rest via Linsen en komt er opnieuw een hoekschop aan. Een hoekschop die genomen gaat worden vanaf de andere kant door PSV. Mertens doet dat van links en van rechts. Dat duurt dus even. En dat levert dan wat gejoel en gefluit op van de fans van VVV waar hij langs loopt. Hij doet dat uiteraard in een sukkeldrafje. Maar ook het feit dat hij twee keer scoorde, Dries Mertens, dat wordt hem uiteraard niet de dank afgenomen hier. In de koel drukte dus nog altijd in dat strafvolgebied van VVV. Want het hele elftal van de ploeg uit Venlo staat daar en vrij veel PSV is ook. De centrale verdedigers, uiteraard, mee. De Rijk en Marcelo. Bal bij de eerste paal, Toy voor een maar komt er niet aan toe. De bal spat het strafvolgebied uit, wordt door PSV opnieuw opgepikt. En moet dan worden meegegeven door Mertens aan bijvoorbeeld Narsing aan de rechterkant van het veld. Narsing van de bal gezet door Leimar Cabessi. Maar opnieuw wordt die bal door PSV opgepikt en teruggeplaatst naar Rietsmaier. Dat is dan de meest. ...teruggeschoven PSV die in de middencirkel staat... waar zich enigszins door Turk opgejaagd voelt... Uh, ...maar besluit om de bal af te leveren bij Waterman... ...die we toch wel zeker als de vaste keeper van PSV gaan zien. Hij kan de bal weer meegeven aan De Rijk. De Rijk maakt een surplus, letterlijk staat nu 2, 3, 4 seconden stil... En besluit dan de bal weer terug te spelen naar Waterman. Omdat vooruit niet kan. Omdat hij vooruit niet wil. En omdat zijn ploeg zo in de slotfase van deze eerste helft met 2-0 voor staat vermoedelijk. Rietsmaaier krijgt dan met een omweg toch nog de bal aan de linkerkant. combineert met Lens. Lens loopt zelf de diepte. in. Rietsmaaier kiest voor de paas met risico naar Toyvonen. 25 meter van het doel. Die ziet dat Rietsmaaier doorloopt recht voor het doel. En wil eigenlijk de bal daar weer naartoe spelen. Maar daar zit een van de VVV's van Haren tussen. De, laten we zeggen, meest verdedigende middenvelder van de ploeg van Lokhoff. Het balbezit van VVV duurt niet lang, want PSV komt wel weer wat makkelijker nu. En lijkt zeker na de 2-0 toch het moraal bij VVV wat te hebben geknakt. Mogelijkheden zijn er voor de Venlose ploeg daarna eigenlijk ook niet meer geweest. En de ploeg beperkt zich tot het wegtrappen van de bal zoals nu. Van achteruit gebeurt dan maar hopen dat die bal een keer voor de voeten komt van de Wolf voor. En als hij met die grote stappen van hem een keer met de bal door kan, is het altijd gevaarlijk. Dat gaat nu niet meer lukken in de eerste helft, want die is voorbij. Er zijn echt kansen geweest hoor, 300% kansen voor VVV. Maar die zijn allemaal onbenut gebleven. No voor twee keer en Linsen één keer. En aan de andere kant benutte PSV de mogelijkheden die het kreeg wel. En staat Mertens als enige op het scorebord, maar wel twee keer. it up met Carol Emerald. FC Groningen tegen Roda JC eindigde in de dying seconds of de extra tijd. Van de extra tijd in 3-2 voor FC Groningen. Door een doelpunt zijn derde al van de middag van de leeuw. Tussendoor maakte Roda twee maal gelijk via Valerius en Afane. Want uh, het was eigenlijk op zich een knappe prestatie van Roda om zo lang stand te houden. Want Kadar moest al voor de rust van het veld na het neerhalen van een doorgebroken speler. Rood dus. Jeroen Elshoff sprak na afloop met een zware teleurgestelde Roda-speler, Mark-Jan Vledeers. Hoe was de sfeer na afloop? Ja, iedereen uh, was uh, heel erg stil. En, uh, de trainer heeft uh, wat dingen gezegd over uh, vooral de laatste fase... Hey, je staat 2-2 uh, met 10 man. En, uh, kijk, uh, het was allemaal misschien uh, niet even, even mooi en uh, even goed. Maar uh, je staat wel 2-2 uit bij Groningen met bijna de hele wedstrijd 10 man. En, uh, ja, dan moet je gewoon uh, die 2-2 over de, over de streep trekken. En dat is uh, alleen, uh, alleen maar een mentaliteitskwestie, denk ik. En, uh, ja, als dat uh, als niet uh, in de groep zit, dan ga je het heel moeilijk krijgen dit seizoen, denk ik. Ontstaat iets raars, na naar de 2-2? Want uh, het, het lijkt er zelfs... Uh, voordat uh, Groningen al die bal op de lat gaat schieten en, en die goal er uiteindelijk nog invalt. Het lijkt er zelfs even op alsof jullie denken van nou, misschien een nog grotere stunt. Ja, uh, had gekund, maar uh, ja, wat ik net zeg. Het is gewoon een, uh, een kwestie van uh, mentaliteit dat je, dat je in de 94ste minuut uh, iemand in de 16 meter. Uh, helemaal vrij laat staan en op zijn borst een bal laat aannemen... En, en, en die kan hem zo rustig in de verre hoek schieten. Ja, dat is, dat, nou, dat is gewoon voor mij ongelooflijk. Kan je daar iets dieper op ingaan, want ik begrijp mentaliteit... maar is dat dan uh, kracht of is het dat diegene die dat moet doen... zo iemand denken, uh, uitgeput is? Probeer het eens uit te leggen. Nou, dat is uh, missen van een over -like mentaliteit, denk ik, om... om... Om er alles aan te doen om, uh, om die 2-2 over de streep te trekken. En uh, als je iemand vrij ziet staan dan of je coacht gelijk iemand uh, daar naartoe. Of, uh, of, of je pakt zelf gelijk die man. En uh, ja, dat gebeurt totaal niet. Uh, ja, het is bizar. Het was wel een wonder geweest hè, als jullie hier een punt gepakt hadden. Nou ja, een wonder, wonder weet ik niet. Uh, ik denk niet dat Groningen nou uh, heel erg goed speelde. En natuurlijk uh, je staat bijna de hele wedstrijd met die man. Dus je krijgt het moeilijk. En ze hebben ook kansen gehad. Uh, dat is duidelijk. En, maar goed, pas echt in de laatste fase schieten ze twee keer op de lat. En dat is allebei denk ik bijna een blessuretijd. Dus daarvoor zijn we een tijd niet echt in de problemen geweest. En ja, dan had je gewoon die 2-2 vast moeten houden. Ik begrijp wat je zegt, maar er is een situatie in de eerste helft. Een overtreding van jou waarvoor je geel krijgt. We hebben de beelden teruggezien. Het had eigenlijk rood moeten zijn, vind je niet? Ja, ja. Het is uh, ab absoluut een overtreding, maar uh, ja, en te, en, en te hoog, absoluut. Maar... Kan je je voorstellen dat als wij dit zien, dat we denken van, ja, dit, dit, is, dit is eigenlijk gewoon... Ja, misschien dat het er in de slow motion nog iets erger uitziet, maar het is gewoon rood. Uh, ik kan me voorstellen dat je dat uh, inderdaad vindt. En, uh, ja, ik kom uh, daar gewoon te laat en, uh, en, en, en zet mijn benen op zijn benen. Uh, daar kan je absoluut een rode kaart voor geven, ja. Dan gaan we naar Willem II, Pek Zwolle 0-1. Bij de rust nog 0-0 0-1 van Hintem Pek Zwolle pakt dus de eerste maal drie punten dit seizoen. En eerlijk is eerlijk, het was ook wel een beetje verdiend. Een uur lang was het wel de bovenliggende partij. Daarna op veel wilskracht gebaseerd kwam Willem II nog wel bijna langzij. Maar Pek Zwolle was toch wel de verdiende winnaar. Jeroen Guter praat erover met de trainer van Pek Zwolle, Art Langeler. De eerste overwinning, Art, voor Pek Zwolle hier in Tilburg. Ben je blij? Ja, enorm blij met het resultaat. En ook met het spel, de manier waarop het is gegaan? Nou, nee, uh, niet. Uh, het eerste uur wel. Maar daarna uh, vielen we in het probleem dat we vorige week eigenlijk ook hadden met een 1-0 voorsprong. En uh, gingen we te ver achterover, kwamen we niet meer uit. Ja, en dus ik ben nu wel heel blij dat we het over de streep hebben getrokken. Maar de manier waarop we dat hebben gedaan, uh, daar zet ik wel wat vraagtekens bij. Wat is de verklaring daarvoor? Nou ja, daar moeten, we maar, daar moeten we maar over evalueren vanavond en morgen en de komende week. Want het is nergens voor nodig. We eigenlijk de wedstrijd onder controle. We maken op een goed moment een goal. En eigenlijk verwacht je dat je gaat doorverballen en uit gaat lopen. Maar in plaats daarvan ging we achterover lopen. En het zal toch een beetje angst zijn of een beetje onzekerheid. Het is natuurlijk ook prettig. Als je een paar keer gewonnen hebt, dan doe je het waarschijnlijk niet. Maar nu hadden we nog niet gewonnen. Dus ja, ik denk dat dat een, een aantal oorzaken kunnen zijn. Jullie hebben wel een paar keer complimenten gehad voor de manier waarop je voetbalt. En je presenteert in de eredivisie. Maar ja, zonder resultaat steeds... Dan moet dit wel extra lekker voelen. Ja, terwijl we nu uh, ja, in de tweede helft zeker niet hebben gevoetbald zoals we graag willen. Maar de eerste helft wel. Ik denk dat we de eerste helft ook gewoon uh, een veldoverwicht hadden... en een goede kans hadden om te scoren. Uh, nou ja, goed. Hey, uiteindelijk een uh, kniezoor die nu uh, de vinger op de zere plek gaat liggen. Dat doe ik zeker niet. Ik ben hartstikke blij en gelukkig dat we gewonnen hebben. Ja, ik wou al zeggen, want je bent toch opvallend kritisch? Ja, nee, maar goed, ik ben ook gewoon hartstikke blij. Dus uh, heel gelukkig dat we de eerste keer gewonnen hebben. Wat betekent dit voor uh, het elftal en voor de club? Ja goed, het betekent in elk geval dat we nu van de laatste plek af zijn. Want daar willen we liever niet staan. Uh, daarnaast betekent het dat we dus ook kunnen winnen op dit niveau. En uh, nou als derde en laatste moet het ons vertrouwen geven met de komende wedstrijden... met ons eigen spel uh, hopelijk wat vaker aan de goede kant van de score te zitten. Ja, want dat is het vaak. Hè? Het spreekwoord van het ene schaap dat over de dam is. Nou, ik hoop dat dat uh, bewaarheid wordt. Nou, we hebben nu dinsdag een goed resultaat gehad voor de beker. Gewonnen, we hebben vanavond gewonnen. Vorige week goed gespeeld en op de valreep net verloren. Ja, we hebben voldoende positieve houvastpunten. En, uh, maar goed, andersom is het ook wel zo. Dat is misschien ook wel aardig om te vermelden. Dat Jurgen en ik voor die tijd, Jurgen Stripper en ik, voor die tijd zeiden van ja... wie vandaag wint, die is dan de koning. En wie verliest, die krijgt waarschijnlijk altijd gezegd dat je de laatste bent en alles slecht is. Zo dicht ligt het gewoon bij elkaar. En zo groot was het niveauverschil niet vandaag. 1982 en Abracadabra. En dan gaan we naar het voetbal van vanmiddag Groningen Roda werd dus een uh, late zegen voor Groningen drie maal de leeuw. Ja Groningen het gevoel dat het allemaal helemaal niet loopt heeft toch gewoon zijn tweede overwinning op rij te pakken staat negen in de eerste divisie. Maar toch, maar toch het gevoel. Jeroen Elshoff met de trainer dus van Groningen dat wel won vandaag met 3-2 van Roda. Robert Maaskant. Ik kan me toch voorstellen Rob, dat je enigszins opgelucht bent. Ja, luisteren. Groningen heeft een, al meer dan een half jaar niet thuis gewonnen. En we winnen, dus dat, dat, het resultaat is natuurlijk wel heilig. Hè? Dat, daar spelen we voetbal voor. En uh, ik, ben, ik ben heel blij dat we, dat we ze toch zijn blijven geloven in een resultaat. Nou, die heb je uiteindelijk volkomen terecht gekregen. Ben je me eens dat als jullie hier gelijk hadden gespeeld... dat het ja, misschien een beetje gênant was geweest gezien het spelbeeld? Ja, dat was uh, absoluut uh, onterecht geweest en heel raar geweest. Want, want Rode heeft twee keer op doel geschoten en dat mond uit in twee goals. Uh, maar ja, blijkbaar kan voetbal zo in elkaar zitten. En daarom ben ik wel heel gelukkig dat, uh, dat mijn ploeg is blijven geloven. En toch nog tot in de allerlaatste seconde uh, op, die, op jacht tot naar de goals gehoopt. Is het dan uh, botte pech of verwijt je bij uh, tegen tegengoals uh, de mensen die daar moeten ingrijpen misschien ook wat concentratie? Nou goed, de eerste goal wordt door de muur heen geschoten en die wordt aangeraakt. De tweede goal heb ik nog niet goed teruggezien. Daar vond ik niet de druk op het middenveld goed genoeg in ieder geval. Uh, maar het gaat even, in de tweede helft gaat het even om spelniveau. We staan met 2-1 voor. Nou, we zijn herenmeester, we zijn alleen maar aan het aanvallen. En dat moet dan wel even, even verfijnder zijn natuurlijk, want dan, dan maak je meer goals. Nou, dat laten we na en dan komt er op een gegeven moment 2-2... En dan verkrampen we een beetje. Gelukkig kunnen we het weer van ons afgooien en dan toch nog de winnende maken. Is dat onzekerheid in jouw ploeg? Want uh, bij 2-1 voor zie ik je nou, een paar keer sprinten naar de zijlijn toe. En eigenlijk letterlijk je jongens naar voren wijzen en schreeuwen van iets meer druk. Kom op, ga door. Ja. ja goed, het is, Kijk, We spreken dingen duidelijk af. Ik vond dat we een uitstekende eerste helft speelden. En uh, ja, dat probeer je om door te zetten in de tweede helft. Nou, op het moment dat het dan even stilvalt, dan is het mijn baan om, uh, om te zorgen dat, uh, dat de zwoem weer in komt. En ik had het op een gegeven moment op het laatst, dat ik een beetje het idee dat ik de enige in het stadion was nog die, uh, die, die wat uh, probeerde. En uh, nou, gelukkig heeft dat wat opgeleverd. Eén ding nog, want er is veel te doen om je, om je keeper. Um, ja, je hoeft geen grote voetbalkenner te zijn om te zien dat hij in ieder geval niet de beste periode doormaakt. Begin je te twijfelen over zijn positie? Nee. Waarom niet? Want het, dat zou je bij een speler denk ik wel hebben die niet presteert. Ja, dus dat vind ik iets anders. Maar ik vind dat uh, Luciano uh, verdient mijn vertrouwen omdat ik ook zie wat hij door de week aan het doen is. En uh, Marco Bizot, dat is onze tweede man, die, uh, die komt er wel aan. Ja, want dat, zo, is het ook, uh, zo staat het een beetje in onze gedachten goed ook bij, uh, bij Groningen. Maar vinden wij nog niet helemaal klaar om, om eerste keeper te zijn. En, en uh, tot die tijd blijft Luciano gewoon eerste man. Hij heeft het vertrouwen van de spelers. En uh, ja, dan is het nu even een moeilijke fase. Met een aantal, uh, aantal goals die hij tegen krijgt. Maar uh, wij hebben alle vertrouwen in hem. Ja. Robert Maaskant vertelde dat dus allemaal. Hij heeft er nog alle vertrouwen in. Hij heeft wel met 3-2 gewonnen vandaag van Roda. Radio 1. Het NOS Journaal. Net half zes geweest. Hier is Lilo Tobers. Op Curaçao zit Demissionair Premier Schotten. met zijn minister van Financiën. nog altijd in het regeringsgebouw. Fort Amsterdam. De andere leden van zijn regering zijn inmiddels vertrokken. Ze waren van plan terug te komen. maar dat lukt waarschijnlijk niet meer. De politie op het eiland heeft zich inmiddels achter de nieuwe premier Betrian geschaard. Voor Amsterdam wordt door de politie zwaar bewaakt. Schotten weigert plaats te maken voor interim premier Betrian... die werd gisteren door de gouverneur benoemd. Troepen van president Assad bestok, bestoken ook vandaag bolwerken... van de opstandelingen in Syrië. Bij het geweld zouden gisteren en vandaag al meer dan 200 doden zijn gevallen. Vooral in Aleppo, de grootste stad van Syrië, wordt zwaar gevochten. Gisteren ontstond in de eeuwenoude soek van Aleppo een grote brand... die vele winkels verwoestte. En in Kolham in Groningen is een motorrijder om het leven gekomen. Gebeurde tijdens een straatrace met historische motoren. De man van 57 uit Halm reed in een bocht tegen een stoepje... sloeg over de kop en kwam met zijn hoofd tegen een lantaarnpaal terecht. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Gerrit Hinstra. Het is mooi herfst weer. Veel zon, alleen in het noordwesten en westen drijft hoge bewolking binnen. En Verder staat er veel wind, vooral aan de kust. Windkracht 5 A6 aan de westkust, op de Wadden en ook op het IJsselmeer. En op de Wadden kan de wind nog even aanwakkeren naar hard windkracht 7. Vanavond en vannacht neemt de bewolking in het westen steeds meer toe. In het oosten blijft het helder en daardoor een groot verschil in temperatuur. In het noordwesten een graad of 13 als minimumtemperatuur, tot een graad of 5 in het oosten en zuidoosten.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 Met af en toe regen, maar ook opklaringen wordt iets koeler overdag zo'n 15 graden. WB verkeersinformatie. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat tussen Naarden Muiden 7 kilometer. A9 Alkmaar richting Amstelveen bij het knooppunt Raasdorp Graasdorp 3. Op de A58 Breda richting Tilburg tussen Bafel en Gelsen 3 kilometer. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht is bij het knopen het vonderen de verbindingsweg naar de A2 richting Eindhoven dicht. Dat heeft te maken met politieonderzoek. De tweede helft in Venlo, VVV, PSV, Bas Tichler. Het is 0-2, dat stond het hier uh, vorig seizoen ook halverwege. Toen kwam er een tweede helft waarin VVV in acht minuten tijd drie goals maakte. Daar zat die omhaal van Yoshida daarbij, dat weten we allemaal nog. En uiteindelijk mocht PSV tevreden zijn dat het uh, met 3-3 wegkwam. Of dat nou nu weer gaat gebeuren, dat waag ik ernstig te betwijfelen. Maar VVV zal dat ongetwijfeld, hoewel PSV ook, neem ik aan, in de kleedkamer nog even gezegd hebben. De tweede helft is een paar minuten oud, er komt een vrij schop van PSV, die bal komt... Van Mertens zomaar in de handen van Maanpa de keeper van de ploeg uit Venlo. Er is aan beide kanten gewisseld bij VVV. Dat verbaast niet erg is Guus Joppen in de kleedkamer achtergebleven. Dat is extra zuur voor hem. Geboren na speelde nog in de jeugdopleiding van PSV. Maar hij is natuurlijk wel de man die een oogje moet houden op Dries Mertens. Dat deed hij niet zo goed. En hij is naar de kant gehaald. Ami zijn vervanger en Bauma in de ploeg gekomen voor Rietzmaij. Die is dus nu linksback bij PSV. En moet nu aan de bak als Ami, maar meteen naar voren komt als een soort rechtsbuiten gaat spelen. Zich eigenlijk een beetje klemloopt in de drukte. En dan in de teruglopen nog een overtreding maakt ook. En daarmee krijgt PSV lucht om rustig te kunnen uitverdedigen. Nogmaals, vorig jaar was het 0-2 en werd het 1-2, 2-2, 3-2 in het mum van tijd. Dus wie weet zitten er nog spectaculaire dingen aan te komen in de koel. Cool. Spectaculair was het slot in ieder geval bij Groningen. Roda 3-2 de Leeuw in de blessuretijd nadat hij eerder al twee keer gescoord had. Roda wat zo lang met tien man speelde, maar via fletterens en Afane. dus toch een punt leek mee te nemen na de rode kaart voor Kadark al snel. Gaat niet goed met Roda. Vloer van de week in de beker staat 16e inmiddels. Jeroen Elshoff praat met de trainer van Roda JC, Ruud Brood. Is het eigenlijk een klap of uh, is het gewoon pure pech? Nou, als oud-verdediger vind ik het wel een klap. En als trainer ook wel. En ik denk het team ook wel. Want je hebt gezien met 70 minuten met, met 10 man spelen. Uiteindelijk, of het nou terecht is of niet, kom je op 2-2. Dan moet je dat uh, trachten dat punt uh, te koesteren. En met uh, man en macht uh, te verdedigen. Mark-Jan was woest over het feit dat die goal nog valt. Uh, en gezien jouw antwoord deel je die mening, geloof ik. Ja, ik denk dat ik wel het meest kwaad was in de kleedkamer. Want uh, wij wisten... Als, als het publiek hier niet tevreden is en je scoort inderdaad 2-2... dan moeten ze aanvallen. We wisten ook met taxera. Dan gaan ze met vier spitsen, de leeuw erachter. Dan moet je gewoon zorgen dat je de makkelijke ballen... en dat vond ik dus vanuit een zijkant diagonaal inbrengen... dat je geen mensen vrij mag laten in de 16 En dat gebeurde met zeg maar de 3-2. Ja, we staan nu te praten over een situatie, 10 tegen 11, bijna een punt. Uh, met die situatie die creëer je natuurlijk ook zelf als ploeg. Uh, met 11 tegen 11 leek er niet zoveel aan de hand. Je werkt jezelf in de nesten. Ja, als je doelt op de situatie met Kadar, absoluut. Je spreekt uh, met een bepaalde intentie uit, manier van spelen. En dat begon in de eerste minuut gelijk al goed met uh, diepgang van uh, Guus. Uh, ja, daar had je geen geluk, hè, maar het kon al bijna de 1-0 zijn. Maar na 19 minuten uh, dan kan je dat overboord gooien. Hè, en dat, uh, dan word je daar ook wel boos over de manier waarop die 1-0 valt. Iemand die je helemaal vrij laat. Maar met name ook, uh, uh, zeg maar, de rode kaart. Want uh, daar zit je niet op te wachten. Um, ja, de situatie ziet er niet zo heel rooskleurig uit. Het is geen goede week geweest ook voor jullie met, uh, met drie nederlagen. En hoe bezorgd ben je eigenlijk? Nou ja, nogmaals, als je daar doorheen kijkt vandaag... je gaf terecht aan, er was niet zoveel aan de hand hier. En uh, in die zin dat je ja, het resultaat van een punt had kunnen halen. En, en daar moet je ook wel met de jongens over hebben. Kijk, bezorgd ben je omdat je even in een andere situatie terechtkomt. Hè, met, met de selectie, om het maar zo te zeggen. Maar als ik kijk naar uh, een aantal die echt tot op het bot zijn gaan werken... Echt, echt ontzettend goed hun best hebben gedaan... en bij vlagen nog redelijk eruit kwamen... Ja, dat, dat zijn wel de dingen waarnaar je kijkt. Want uiteindelijk gaat het om duels winnen. En daar hebben we helaas in die laatste minuut niet goed gedaan. Lig je er al van wakker eigenlijk? Nou, ik denk dat deze situatie bij iedereen nog wel even terugkomt. Maar uh, je moet er niet van wakker liggen.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 Typisch laidback zondagmiddagplaatje van Milo de Belg. Where my hat used to be. We in de Bundesliga. Eintracht Frankfurt blijft het goed doen. Tegen Freiburg stond Frankfurt 1-0 achter, maar uiteindelijk werd met 2-1 gewonnen. 16 uit 6, maar dan zei je toch twee punten achter op Bayern München... wat ook zijn zesde wedstrijd van het seizoen won. In Bremen werd Werder gisteren met 2-0 verslagen Gustavo en Mancucci... tegen de voor de treffers. De nummer 3 Borussia Dortmund liet eigenlijk weer eens zien... waar het vorig seizoen zo goed in was met duidelijke cijfers winnen. Het slachtoffer was Borussia München-Gladbach. Het werd 5-0. En Dortmund staat nu op gelijke hoogte met Schalke... dat vrijdag twee punten verspeelde, want tegen Fortuna düsseldorf kwam de ploeg van Huub niet verder dan 2-2. Klaas-Jan Huntelaar maakte één van die doelpunten. En dan Hamburg SV, 125-jarig bestaand, werd gevierd met een overwinning. Wel een moeizame 1-0. Maar die eindstand had de ploeg volgens Rafael van der Vaart te danken aan doelman Adla. Ik denk dat we natuurlijk niet goed gespeeld hebben, maar dat is alles egaal. Ik meine, ja, we hebben natuurlijk ons ook te bedanken bij ons Torwart Adler had natuurlijk super gehad. Ja, super gehouden. Je hoort het niet goed gespeeld die konden allemaal volgen. Duke Hamburg kruipt wel omhoog, staat na zes wedstrijden in de middenmoot van de Bundesliga gaan we verder met Italië. Daar blijft AC Milan moeizaam presteren. De 1-1 tegen Parma leverde de topclub het zevende punt van het seizoen op. En daarmee staat Milan maar in de middenmoot. Stadgenoot Internationale kan vanavond op gelijke hoogte komen met de nummer 3 Lazio Roma. Daarvoor moet de ploeg zonder de geblesseerde Wesley Sneijder weten te winnen van Fiorentina. Juventus is koploper in de Serie A. Die club rekende gisteravond eenvoudig af met AS Roma... Na 20 minuten had Roma-keeper Maarten Stekelenburg, de bal al drie keer uit het net moeten halen. Uiteindelijk werd het 4-1 voor Juventus. Napoli kwam op gelijke hoogte met de koploper. De komende tegenstander van PSV in de Europa League... was met 1-0 te sterk voor Sampdoria. En als we het dan toch over de Europa League hebben... Helsingborg, tegenstander van Twente... in de Zweedse competitie speelde met 2-2 gelijk tegen Hakken. Helsingborg staat daar in de subtop. José Mourinho zat gisteravond in de arena te kijken bij Ajax-Twente... en vanavond kan hij zien, net als de ajax die daar zijn, hoe zijn eigen ploeg ervoor staat. Real begint om tien voor acht vanavond aan de competitiewedstrijd tegen Deportivo La Coruña. Real staat overigens tiende in de Primera División. Een aardschiefvouw Barcelona behield de ongeslagen status. De koploper was met drie twee te sterk voor Sevilla, stond lang met twee en achter. Twee twee en in blessuretijd David Wila schoot hard raak na een paasje van Messi. Malaga is daar de verrassende nummer twee in Spanje. De ploeg boekte een riante zegen op subtopper Real Betis. Het werd daar 4-0. Atletico Madrid kan niet twee de tweede plaats vanavond overnemen van Malaga... moet het winnen van die andere club uit Barcelona, Espanyol. In Engeland won koploper Chelsea de uitwedstrijd tegen Arsenal. De winnaar van de Champions League heeft drie punten voorsprong op Everton. De club van John Heitinga staat knap tweede... na een 3 1 overwinning op Southampton. Manchester United gaf de tweede plaats uit handen. Op eigen veld werd er met 3-2 verloren van Tottenham Hotspur. oud Ajax-aanvoerder Jan Vertongen maakte het eerste doelpunt voor de Spurs. Manchester United kan op de ranglijst nog voorbij worden gestreefd. door West Bromwich Albion. Daarvoor moet de streekderby tegen Aston Villa wel worden gewonnen door West Bromwich. En die wedstrijd is bijna op halverwege. Het staat dan nog altijd 0-0. Manchester City behoudt aansluiting met de top. De landskampioen staat op gelijke, gelijke hoogte met stadgenoot uni United. Sorry. In Van het Zeko bezorgde City vlak voor tijd het winnende doelpunt tegen Fulham. Het werd daar 2-1. Naar nou, we naar België, daar verspeelde koploper Club Brugge twee punten... door het 2-2 gelijkspel tegen AA Gent. Anderleg profiteert ervan. De ploeg van John van der Bron was met 3-0 te sterk voor Lokeren. Anderleg heeft nu twee punten achterstand op Club Brugge. De Eredivisie. Alle wedstrijden van dit weekend. En we beginnen dan maar met de actualiteit. De wedstrijd die op dit moment nog bezig is in Venlo. VVV-PSV met die voorsprong voor de Eindhoven. Naar Bas Tegeler. 2-0 is het voor PSV. Bijna 3-0. Lens komt in kansrijke positie, maar schiet over. Bijna 3-0 was het een paar minuten geleden ook. Toen Toyvonen door Lens in kansrijke positie werd gespeeld. Die stond op een meter of naal, laten we zeggen, 12 van het doel. Eigenlijk helemaal vrij. Maar schoot de bal in de handen van keeper Maanpa. Je kan ook zeggen de keeper redde daar goed. Dan staat hij per slotverrekening ook voor. VV heeft in de tweede helft niet zo heel veel meer laten zien. Zo even dreigt een beetje de vlammende pand te slaan na een overtreding van wildschut op Van Bommel. Dat was absoluut een overtreding, want dan kwam er met gestrekt benen Maar Van Bommel stelde zich zo ongelooflijk aan met een krijs, alsof het het einde van zijn carrière was, terwijl er helemaal niets aan de hand was. Dat het publiek daar een beetje boos om werd. En eigenlijk, dat merk je ook wel terug in het veld, plotseling de VVV-spelers wat feller en agressiever de duels in gingen. Dat is nu weer wat tot bedaren gekomen. Maar zo blijkt dat als je je aanstelt, dat je daarmee je ploeg een slechte dienst zelfs kan bewijzen. Van Bommel nu aan de bal, wordt dus uitgefloten. Want zo hoort dat nou eenmaal. Op een voetbalveld Open naar de rechterkant van het veld. Hutchinson zoekt naar ruimte om een voorzet te geven of mensen in de voeten aan te spelen. Dat vindt hij uiteindelijk bij Toyvo. Op 20 meter van de doel krijgt Hutchinson de bal terug. Loopt het strafschopgebied binnen. Maar dan wordt de bal toch door Sijp weggetrapt. En is voor zover je er mag spreken, VVV weer even uit de zorgen. 2-0, dat is toch altijd een voorsprong voor PSV. En nogmaals, de eerlijkheid is dat PSV in de tweede helft nauwelijks nog in de problemen komt. Gaan we naar de wedstrijden eerder vandaag. AZ, RKC, Waalwijk, 3-3, LM1, 0 1 1-1, 2-1 van Mosselveld, 2-2, 2-3, Drost en 3-3, maar her doelpunt wel dus zonder winnaar. En een gelijkspel is met name voor AZ geen goed resultaat. Josie Altidore bracht zijn doelpunten het seizoen totaal weliswaar op 8 met een prachtige treffer, maar de Amerikaan kon er toch niet heel erg blij mee zijn. Nobody can do anything alone. Huh? Het team comes first, and it's a little bit disappointing today, huh? because I think we played well enough to win. And uh, some mental mistakes cost us two points today. Ja, hij zegt een paar mentale fouten Kosten ons twee punten. Het is mooi die actie treffen, maar nobody does it alleen. Kortom, het is een teamprestatie. Team gaat voor alles. RKC-trainer Erwin Koeman werd in de blessuretijd overigens nog van het uh, duel in de na, van het duel naar de tribune verwezen door scheidsrechter Kevin Blom, maar dat deed Koeman niet zoveel. Ik kan hier ook niet wakker om liggen, omdat uh, ik kwam even buiten mijn vak. Ik was op dat moment in de 94e minuut waarschijnlijk iets te, te de, direct betrokken. Hè. Ja, en uh, ik sprong omhoog en uh, ik kwam een paar meter buiten mijn vak. En dat is, vind ik, uh, ja, dan word je weggestuurd. Nou, ja. nou ja, Erwin Koeman had overigens ook nog wel wat te melden over de wedstrijd zelf. Met name over de start van zijn ploeg. We beginnen gewoon kloot aan de wedstrijd. En, en aan de andere kant is het natuurlijk toch weer karakter dat we weer terugkomen. Want ik vond ons absoluut niet goed spelen. En dan scoor je wel drie keer, je hebt een punt. En toch heb je nog een beetje een dubbel gevoel. Omdat je, de momenten zijn geweest in de tweede helft... dat je deze wedstrijd gewoon moet winnen. Start was dus niet goed, het wel. Nee, je precies. Dat, zo vertaalde ik het al. Groningen Roda werd 3-2 bij de rust. stond het 1-1 door een goal van De Leeuw voor Groningen. En de gelijkmaker was van Fladerius voor Roda. Na de rust 2-1 De Leeuw, 2-2 Afane. En 3-2 in de slotseconde opnieuw De Leeuw. was een rode kaart voor Kadar van Groningen al in de achttiende minuut.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 Nou, die heb je uiteindelijk volkomen terecht gekregen. En die rode kaart voor Kadar was dus inderdaad natuurlijk voor Roda-speler. Kadar, Roda verliest dus onder meer door een treffer in blessuretijd. Middenvelder-Marc-Jan was totaal niet te spreken... over de inzet van zijn collega's. Dat is uh, missen van een over mentaliteit, denk ik... Om, om om er alles aan te doen om, uh, om die twee-twee over de streep te trekken. En uh, als je iemand vrij ziet staan dan of je coacht gelijk iemand uh, daar naartoe... Of, uh, of, of je pakt zelf gelijk die man. En uh, ja, dat gebeurt totaal niet. Uh, ja, het is bizar. Ja, die mentaliteit heeft Flev dus zelf wel. Maar misschien ging hij vanmiddag wel te ver... want na een harde overtreding op kieftenbelt kreeg hij slechts geel. Dat had ook een andere kleur kunnen zijn. Ik kan me voorstellen dat je dat uh, inderdaad vindt. En, uh, maar wat ik net zeg ik zag hem niet... En, ja, ik kom uh, daar gewoon te laat en, uh, en, en, en zet mijn benen op zijn been. En uh, daar kan je absoluut een rode kaart voor geven, ja. Willem 2, Pek Zwolle werd 0-1, rust nog 0-0. Van Hintem werd daar de matchwinner. De eerste overwinning dit seizoen dus voor Pek Zwolle. Trainer Art Langeler was blij, toch zette hij ook vraagtekens bij het spel van zijn ploeg. Want hij vond juist na die 1-0 dat Zwolle veel te ver terugliep. Een eerste analyse van de trainer. Het zal toch een beetje angst zijn of een beetje onzekerheid. Het is natuurlijk ook prettig als je een paar keer gewonnen hebt, dan doe je het waarschijnlijk niet. Maar nu hadden we nog niet gewonnen, dus...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 Ja, we hebben voldoende positieve houvastpunten. Uh, maar goed, andersom is het ook wel zo. Dus misschien ook wel aardig om te vermelden dat Jurgen en ik voor de tijd, Jurgen Streppel en ik voor die tijd, zeiden van ja. Wie vandaag wint, die is dan de koning. En wie verliest, die krijgt waarschijnlijk altijd gezegd dat je de laatste bent en alles slecht is. Zo dicht ligt het gewoon bij elkaar. En zo groot was het niveauverschil niet vandaag. Dit was dus koning Art Langeler. Hij sprak al even over zijn collega bij Willem II, Jurgen Streppel. De Tilburgers kregen na de bekernederlaag tegen FC Dordrecht van afgelopen week dus opnieuw een tegenslag te verwerken.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 Zorgen dat we gaan voetballen. Dat hebben we vandaag denk ik met name in de eerste helft nagelaten. En de vierde wedstrijd van vandaag is dus bezig in Venlo VVV tegen PSV Bas Tichler. Ja, daar moet VVV. Het is echt ongelooflijk dom met tien man door. In het begin van het duel heeft u mij horen vertellen dat Mouvor, omdat hij als een volleyballer een bal in het doel sloeg geel kreeg. En hij dacht nou, dat is hartstikke leuk spelletje dat volleybal. Weet je, ik doe het gewoon nog een keer. Er komt de voorzet vanaf de rechterkant en hij duikt de bal met zijn hand in het doel. Er is altijd wel iemand die dat ziet, of een grensrechter of een scheidsrechter. Nou, in dit geval was dat ook zo. Dus Braamhaar denkt er nog even over na. Heeft denk ik nog even wat overleg via zeg maar, dat radiomicrofoontje wat ze hebben. Met zijn assistent aan de overkant. En ja, weer op die manier. Dus tweede geel en dus rood. En dus tot ziens. En dat betekent normaal gesproken ook het einde van de wedstrijd. Want ik vertelde al, VVV heeft in de tweede helft eigenlijk niet veel meer te vertellen gehad. Tegen PSV dat met 2-0 voor staat door die twee goals. Het eerste helft van Dries Mertens. En ja, als je dan ook nog met tien man door moet. Dan heb je wel een heel groot probleem. Als je aanvallen eruit moet, en ook nog op deze manier. Twee keer een bal in het doel slaan met je hand. Twee keer geel en dan naar de kant. Dan ben je echt ongelooflijk dom. En we kijken naar de wedstrijden van gisteravond. Ajax tegen FC Twente werd 1-0. Utrecht Vitesse 1-2. Feyenoord NEC 5-1. Herakles tegen Aarde Den Haag 3-3. En Heerenveen NAC 2-0. Komt, uh, komen we bij de stand. En het is spannend in de Eredivisie 7 rondes gehad. Dus Twente heeft er 18, Vitesse 17, Ajax 15, Feyenoord 13 en PSV. Let op, die hebben er 12. Maar daar zijn die punten tegen VVV, die ze ongetwijfeld kan halen, nog niet bij opgeteld. Dus dan staan ook zij op 15. En is het spannend. En ook onderin is het spannend. Pek deed natuurlijk hele goede zaken. Pek Zwolle staat nu 14e met 5 punten. Nak staat ook nog steeds uh, 15 Die behield die 5 punten dus door de Nederlander gisteren. Roda, ze slapen. er nog niet slecht, maar ze staan wel zestiende met vier punten uit zeven wedstrijden. Zeventiende VVV, want er staat nog drie uit zes. En uh, ja, achttiende is Willem II, die hebben ook drie punten, maar dan uit zeven wedstrijden. En er waren er ook nog twee wedstrijden in de Jupiler League. Telstra tegen Volendam waarschijnlijk in 0-3 en MVV Excelsior werd 4-2. Nieuw werk van hem. When my little girl is smiling. We gaan nog heel even kijken. Is het al bijna 3-0 Bas daar in Venlo? Nou ja, nee, dat niet. Maar dat, uh, zo voelt het eigenlijk wel alsof dat vroeg of laat gaat gebeuren. Omdat VVV naar die rode kaart van de Woford... met een man meer staat. 2-0 is het. Twee keer Mertens voor rust. VVV gek genoeg heeft toch weer zo'n oplevingetje te pakken. Alsof ze denken, ja, dan stropen we nu de mouw maar op. Zo zie je dat wel vaak met ploegen die een rode kaart krijgen. Terwijl nu uh, Van Haren een opening zoekt bij Linsen. Die is nu eigenlijk zeg maar met... Wildschut als nou ja, de twee spitsen gaan spelen. Dat zijn er dus nog maar twee. Er is gewisseld aan de kant van PSV. Er is Locadia in het elftal gekomen. Die afgelopen donderdag in de beker speelde en scoorde. Maar formeel vandaag wel zijn competitiedebuut maakt. Die komt dan voor Narsing. Die toch weer niet meeviel. En aan de andere kant krijgt VVV, denkt het, een hoekschop, Maar is het Marcelo die de bal heel rustig over de achterlijn laat lopen. En dan komt er geen hoekschop, maar een doeltrap. Linssen is boos, laat dat toch weten aan de grensrechter ook. Dat lijkt me eerlijk gezegd niet zo verstandig. Dan zou je ook nog maar zo geel voor kunnen krijgen. Hij krijgt nu van schrijfstechter tegen een soort laatste waarschuwing. En de doeltrap dus voor PSV, voor Waterman. PSV lijkt de schaapjes op het roven te hebben. Met nog 20 minuten te gaan en een man meer en een 2-0 voorsprong. Aan de Giro komend jaar 75 tijdrit kilometers is net bekend geworden. En veel aankomsten bergop. Tot zover deze uitzending van Langs de Lijn. We zijn er weer vanavond om 10 uur met Jeroen Stompost. En dan ook het vervolg natuurlijk van die wedstrijd VVV-PSV. En zometeen na het NOS-journaal. De collega's van de VPRO met Plots. goedenavond.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 Dat en meer in Brandpunt vanavond om kwart over tien bij de KRO op Nederland 2. Feliciteer Edukans op Facebook en help een kind naar school. Hé hey schat, hing jij mij nou zomaar op? Ja.